10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen en welkom bij een hele dag radio met nieuws, sport en muziek. De dopingcontrole was nog nooit zo streng als op de Olympische Spelen van Londen. En welke onthullingen staan er in de biografie van Mart Smeets? Nu eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 20% meer huizen verkocht dan in het eerste kwartaal. In de lente worden gewoonlijk meer woningen verkocht dan in de eerste maanden van het jaar. Maar gemiddeld stijgt de verkoop dan met 12,6 procent. En dit jaar is dat met 20 procent dus een stuk hoger. Er werden in totaal 30.000 woningen verkocht. De NVM zegt blij te zijn met de opleving. Maar volgens de makelaars is van een structurele verbetering van de woningmarkt nog geen sprake. Een van de oorzaken van de sterke toename is onzekerheid over de overdrachtsbelasting. De overheid heeft vorig jaar ruim 4,5 miljard aan illegaal geld teruggevorderd. Voor het eerst is een compleet overzicht gemaakt... van al het geld dat de overheid heeft teruggevorderd. De Belastingdienst nam het grootste deel voor haar rekening... ruim 3,5 miljard euro aan naheffingen en navorderingen. En ook legde de fiscus voor 635 miljoen euro aan boetes op. Aan fraude met sociale verzekeringen, uitkeringen en voorzieningen in het onderwijs... werd 270 miljoen teruggehaald... En het Openbaar Ministerie heeft via het strafrecht... nog eens 190 miljoen crimineel geld, verkregen geld, afgenomen. Staatssecretaris Steven wil misleidende reclame... van loterijen en casino's aanpakken. Onder druk van de Tweede Kamer komt hij met regels... die de consument moeten beschermen... en die verslaving aan kansspelen moeten voorkomen. Zo mag reclame niet gericht zijn op kwetsbare groepen... zoals minderjarigen en mensen die aan kansspelen verslaafd zijn. Verder wordt koppelreclame verboden. Dat is reclame waarbij de loterij zichzelf aanprijst... in combinatie met producten van een ander bedrijf. Volgens deven moeten de werving en reclame voor loterijen en casinos... een terughoudend karakter hebben. PVV Tweede Kamerlid Richard de Mos probeert alsnog... op de kandidatenlijst te komen. Hij is met sympathisanten via een website een actie begonnen... om als vijftigste aan de lijst te worden toegevoegd. Op dit moment heeft de heer Wilders uh, mij van de lijst uh, afgehaald. Dat heb ik jongstleden vrijdag gehoord. Is niet mijn uh, eigen verbazing. Ja, de lijst heeft 49 kangers voor kandidaten. Maar het, uh, het beste paar van een stal ontbreekt. En die wil graag op 50. De mos verwacht dan met voorkeurstemmen in de Kamer te worden gekozen. Vorige week presenteerde de Wilders een lijst met 49 kandidaten. De mos stond daar niet op. In een kort telefoongesprek vertelde Wilders dat hij de mos gepasseerd had... omdat hij wil verjongen. De mos is 36. Autoproducent Peugeot Citroën schrapt in Frankrijk 8000 banen. Volgens het bedrijf zijn de ontslagen noodzakelijk... vanwege de sterk afnemende vraag naar auto's. De fabriek in Olney bij Parijs gaat helemaal dicht. De fabriek in Rennes vermindert de productie. En buiten de fabrieken worden ook duizenden banen geschrapt. De Franse autoproducent verwacht het eerste half jaar... 700 miljoen euro verlies te leiden. Peugeot Citroën denkt dat de verliezen doorlopen tot in 2014. Dat is weer nog vanochtend buien met kans op onweer. In de middag op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. En ook morgen en zaterdag buien. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Het was een zeer drukke ochtendspits... en dat gold vooral voor de wegen rond Amsterdam. Rond half negen stond er bijna 200 kilometer file. De files lossen nu geleidelijk op. Er staat nu nog 60 kilometer. Nog wel vrij druk op de A9 richting Alkmaar. Er staat tussen het holendrecht en Aalsmeer... 9 kilometer na een ongeluk. Bij Aalsmeer is de rechterreis ook dicht. Ook nog lange files in het midden van het op de A27 richting Breda. Tussen het everdingen en Noorloos... 9 kilometer door een ongeluk. Wel zijn en inmiddels zijn alle ook weer open. Daarom staat het ook nog flink vast op de A15. In beide richtingen voor knopend staan files van 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN Amro.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 Kijk op AOG.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Morgen dan verschijnt... Nou ja, morgen. Gisteren is hij verschenen. Daar hebben we het net over. Een biografie over een man over wie iedereen wel een mening heeft. Een Marchmates. Journalist Kees Sluijs is schrijver van de biografie. Zometeen praten we met hem. Als je een atleet bent die doping heeft gebruikt... kom dan niet naar de Olympische Spelen. Die oproep deed de voorzitter van het mondiale antidopingbureau WADA. Bij ons de gast is Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, denkt u dat veel atleten zich gaan melden? na aanleiding van die oproep? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze dan al eerder besloten hebben om niet te gaan. Zometeen hebben we het u daar uitgebreid over. Nu eerst tijd voor actie. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Ja, want PVV kamerlid Richard de Mos is een actie gestart om hem toch nog hoog op de kieslijst voor de komende verkiezingen te krijgen. Via een website roept hij sympathisanten op om Geert Wilders te mailen. Richard de Mos, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vanwaar deze actie? Ja, ik uh, ben afgelopen vrijdag uh, eigenlijk van de lijst uh, geschrapt. Ja, en daarom vond ik het tijd voor een actie. Uh, Mos in de Kamer.nu. En heeft u dat helemaal zelf bedacht? Nou ja, ik wil dadelijk op vakantie gaan om de teleurstelling een tegen te verwerken, maar uh, vanuit Den Haag, waar ik in de Haagse Raad zit, en ook uh, vanuit het land, uh, regende het reacties om, uh, om toch vooral niet de PVV te verlaten. En uh, hebben vrijwilligers mij uh, uh, zover weten te krijgen dat ik deze actie ben uh, opgestart. Ja, maar ja, het gaat maar om één man, hè? Ja, maar goed, ik zeg tegen hem gewoon uh, geen krul, zet hem ons op 5-0. <laughs> maar ja, dat heeft u waarschijnlijk vrijdag aan ja. de telefoon ook al tegen hem gezegd. Nee, toen was ik uh, teleurgesteld. Want ik stond natuurlijk uh, zowel in 2006 als in 2010 op, op nummer 10. Uh, ja, en ik werd de vrijdag helemaal afgehaald. En uh, ja, dat begrijp ik eigenlijk niet. Want ik ben volgens mij op de dossiers in de kamer die ik gehad heb vrij zichtbaar geweest. Ja, maar de crux is natuurlijk dat u dus de sleutel bij Wilders moet vinden. Hoe, hoe krijgt u Wilders zover dat hij, dit, dat hij dat gaat doen? Dat u op 50 zet? Zou dat echt lukken met een handtekeningenactie? Nou ja, as we uh, ik hoop niet dat de heer Wilders zijn uh, computer op geluid heeft. Want dan uh, wordt het ene pingetje naar het andere pingetje komt dan binnen. Want as we regent het nieuws uh, in de mailbox van de heer Wilders. Ja, maar is hij daar gevoelig voor? Lijkt mij juist dat, dat hij denk dan... Dat want ik wel, want het is, uh, zijn achterban is uh, mijn achterban. Het is namelijk de achterban van de PVV. En ik, uh, ik denk uh, dat hij... Uh, ja, waarom zal hij dat niet doen? Dat is een democraat in hart en nieren. Dus waarom zal hij mij niet op, uh, op nummer 50 zetten? Nee, ja, ik ga hij... niet mee. Ik ben altijd positief over de partij geweest. Ja. Dus ik wil zeggen... Uh, ja, doen. Ik denk dat hij denkt van wat een irritant gedoe, laat hij de mosjes ophouden zeg. Nou ja, goed, het is een, zelf een man die zelf ook al van een politiek steuntje houdt. En uh, ja, ik denk, uh, we gaan niet helemaal uh, geruisloos van het politieke toneel. En ik geef het gewoon nog een kans voor mijn achterban en voor de vele mensen die mij hakken om drie meter te de afgelopen dagen. Maar dan staat u straks op 50 en dan? Want 50 nou, zetels uh, lijkt me wat veel. Nou, dan gaan we gewoon uh, voor die voorkeur stemmen. Het is niet uh, onmogelijk. Ik neem het te herinneren dat mevrouw uh, uitslag van het CDA dat ook een keer gehaald heeft. En als ik uh, de graadmeter zo eens voel, dan uh, heb ik in het land heel wat steun. Ja, en als het niet lukt? Als het niet lukt, uh, ja dan... Uh, Alsnog op vakantie? Dan, uh, ja, dan, <laughs> dan gaan we er van uh, tussen. Maar heeft de kiezer uh, gesproken, het is meteen ook een referendum geweest... of ik wel of niet blijf uh, in de PVV uh, bij de gemeenteraad in Den Haag. Ja, maar ik bedoel eigenlijk als het niet lukt om op die lijst te komen, überhaupt? Ja, dan uh, is dus de motie van wantrouwen erg duidelijk. En dan uh, ja, we moeten we de wegen maar gaan scheiden van elkaar. Ja, dat, dat stapt is, u dat ook uiteraard. Ook... Ja, dat stap ik ook uiteraard. de raad, ja. Die kan niet werken. Ik wil heel graag de belangen van de scheveningen zijn aangenezen te Maar dat kan niet als er een motie van wantrouwen tegen mij wordt afgegeven. Ja. Heeft u sinds vrijdag nog contact gehad met Wilders? Ja, ik heb wel contact gehad. Maar we hebben afgesproken dat we daar niet uh, over in de, in, in, in de media treden. Uh, dat doe ik dus ook niet. Uh, maar het was in ieder geval onbevredigend het antwoord. Ja, en ik wil gewoon voor de vele mensen die mij uh, een hart onder de riem gestoken hebben, deze actie doen. Oké. Okay. dat het lukt. Want uh, heeft u hem gebeld of gemaild of bent u bij hem langs geweest? Ik heb hem uh, gezien. Dan, heeft, dan bent u bij hem <laughs> langs geweest, ja. ja. Ik, moest even, ik moest even denken. En dat was een onbevredigend gesprek, zegt u, en daarna is besloten deze actie te voeren. Ja, uh, uh, dat kwam echt voort uit. Uh, ik ben ook natuurlijk landelijk vrijwilligerscoördinator bij de PVV geweest. Dus ik ken veel mensen uh, van de afgelopen jaren. Uh, ja, en die kwamen naar me toe. En die vonden het eigenlijk uh, zo verschrikkelijk jammer dat ik van de lijst was afgehaald. Ja. En die, die hebben gevraagd van, uh, wil je samen met ons een actie gaan starten? Ja, en vrijwilliger heeft gisteren een vrijdag genomen om die schitterende website uh, in elkaar te zetten. Waarom wil Wilders u niet meer, denkt u? Ja, dat weet ik dus niet. Uh, vrijdag was het uh, verhaal voor jongeren en vernieuwen. Nou, volgens mij ja. ben ik vrij vernieuwend met mijn idee. En ik ben 36, dus ja. Dat is wel oud. Ja, ja wel dat is mijn dag erbij. Maar u moet toch een idee hebben? Wat zit er dan achter? Ja, uh, ik kan daar alleen maar naar gissen. Ik ben natuurlijk uh, een open boek, wat je ziet is wat je get. Ik praat makkelijk met media, ik werk makkelijk samen met uh, collega-Kamerleden. Blijkt ik vandaag in de Telegraaf. Uh, en dat niet vindt u vind niet, zo, niet zo fijn, dat u met iedereen praat? Nou, ik zou niet weten waarom niet, want volgens mij uh, uh, moet ik mijn mening verkondigen als politicus. En uh, de, ik moet laten zien als politicus wat ik uh, daar in die kamer doe. Ja, en zo... uh, dat heb ik altijd gedaan. Ja, en ik zou niet weten waarom dat niet uh, gewaardeerd zou worden. Zou hij bang voor u zijn? Nou, dat lijkt me niet. Uh, de persoon Geert Wilders is uh, vele malen groter uh, in de politieke arena dan het uh, kleine mannetje wat Rieser de Mos heet. Nou, hoe lang kent u hem? Ik ken uh, Geert zes jaar. Zes jaar. Wat moet je doen om hem in beweging te krijgen? Nou ja, ik hoop een actie zo tegen. Ja, ja, ja, maar goed, ik denk juist dat het averechts werkt. Nou ja, dat denk ik niet. Want Nogmaals, Geert is zelf ook iemand die wel een ludiek karakter heeft. Nou, deze actie is een en al ludiek. Ja. Dus ik zou zeggen, zet me op 50 een mooi rond getal. En dan gaan we als een team de verkiezingen in. Ja. En u heeft de steun van Henk Bleker, Joop Adsma en Hans Wiegel, hè? Ja, mooi is dat, hè? Hoe heeft u dat geregeld? Nou ja, gewoon uh, door, uh, ik heb natuurlijk met de heren Bleker en uh, Asma als uh, woordvoerder op uh, de dossier die ik in de Kamer had, veel contact gehad. Ja, en zij hebben gezien uh, dat ik een uh, constructief kamerlid ben geweest de laatste twee jaar. En ik, uh, ik moet zeggen, de complimenten die ik van beide heren krijg, uh, die vind ik machtig mooi. En dat Hans Iro daar nog zich bij aansluit, ja, dat is uh, de kerst op de taart. Ja, slagroom op de taart is het. Ja goed, wat het ook is, is het raakt in ieder geval lekker. Heerlijk. Ja, het klinkt goed, maar ja, nu nog de steun van je eigen partij. Dat is het. Ja, maar nou goed, gelukkig hebben twee Kamerleden zich uh, in hetzelfde delegraafartikel de uh, positief over me uitgelaten. En ik hoop uh, dat de andere Kamerleden ook een goed woordje voor me doen. En dat komt ja. het allemaal goed. U blijft positief, hè? Altijd. Ja. Wij zijn natuurlijk helemaal, ne helemaal neutraal, maar wij hopen het ook. Oké, okay, dank Veel u wel. Veel plezier. Graag gedaan. Richard de Mos. Olympische atleten zijn gewaarschuwd. Als ze van plan zijn om zich in Londen te vergrijpen aan verboden middelen, doping dus, dan kunnen ze beter thuis blijven. Dat schrijft de baas van de WADA, het internationale antidopingagentschap, in een open brief aan alle Olympiërs. Tijdens de Olympische Spelen in Londen zal er strenger dan ooit op doping worden gecontroleerd, waarschuwt hij. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, nogmaals goedemorgen. We gaan met u praten over die strenge aanpak en ook hier in de studio te gast. Kees Sluis, met u praten we zo meteen over de biografie die u heeft geschreven over Mart Smeets. Um, eerst maar even meneer Ram, die brief van meneer uh, Vehi van de WADA, heel streng, die ligt er niet om. Wat vindt u ervan? Uh, opvallend, het, het is een, uh, ja, een openbare oproep en dat is nog niet eerder gebeurd. Dus ik had hem ook niet zien aankomen. We nee. moest er ook een beetje om lachen. Ja. Ja, ik denk dat hij twee dingen deel. Enerzijds, uh, die meneer duidelijk maken... dat inderdaad het programma uh, strenger is dan ooit. Ja. Daar heeft hij gewoon gelijk in. En twee, ik denk dat hij ook een signaal wil geven... dat de sporters ook nooit zullen kunnen beweren... dat ze niet wisten wat er aan de hand was. Nee, nee maar dat wisten ze misschien al niet. Dat, dat je denkt van, ja, drie jaar doping en dan komt er zo'n brief. Oh, dat ja, had niet gemogen. Oh, ja, ja, nou, dat zal niet gebeuren. Het zou hoogstens nog kunnen betekenen dat een sporter... Uh, die misschien toch nog op de rand zit nog voorzichtiger is en bijvoorbeeld al eerder stopt met nog gebruik. Nog voorzichtiger het... is? Ja, nog voorzichtiger. Nog ja. omslachtiger en sneakier te werk gaat? Nou, dan... eerder hoop ik dat in ieder geval helemaal ophoudt met gebruik. Uh, overigens is dat natuurlijk al, al, al jarenlang aan de gang. Het gebruik loopt terug. Dus wat dat betreft is het bereid ook wel, wel effectief. En uh, de toename van het aantal controles gaat gepaard met minder positieve. Dus dat is ook wel een mooi verhaal. Ja, want mensen zijn nog voorzichtiger. Of uh, uh, doen, doen uh, het dus minder. Over het geheel wordt er zeker minder gebruikt. Dat, dat staat vast. Maar het is ook zo dat er altijd een kleine groep blijft die inderdaad het vooral heel erg handig probeert te doen. Want hoeveel, er zijn dit jaar meer controles dan ooit, hè? Ja. Wat is het verschil met Peking? Uh, Peking was bijna 4.800. En nu zouden het ruim 6.000, misschien 2.600 moeten worden. Dat betekent waarschijnlijk dat heel veel Nederlanders... ook een plasje moeten inleveren. Ja, dat zit er wel in. Ja. Let u nu al extra op die Nederlanders... Uh, ja, mee... dat is in een een overleg reger. met, met NECNESF. Is daar een, een programma voor. Wij weten uh, uiteraard wie er gekwalificeerd zijn. We horen dat altijd binnen 24 uur. Als we het zelf al niet uit de pers halen. Uh, de mensen worden bij ons in de testingpool gestopt. Wat ook betekent dat ze werkbouwt aanleveren. En daar zit dan wat ook een controleprogramma pool, Wat is de testingpool? Dat is een groep die uh, uh, aan een aantal extra regels uh, moet voldoen. dat is eigenlijk zeg maar de... De groep waar we de meeste aandacht aan besteden. Um, en een van de consequenties is dat zij hun verblijfsgegevens... ook ja, dat zijn die, Maar dat moet zijn niet mensen about. die u en verdenkt al? About. Nee hoor, oh, geen Nee, Dat zijn mensen die door hun prestaties, dat zijn de top van de Nederlandse sport... Um, in aanmerking komt voor een wat zwaarder programma dan mensen op een lager niveau. Maar dat zijn, dat zijn niet alle Olympiërs dus? Dat zijn dat alle Olympiërs. Alle dat Nederland... zijn wel alle Olympiërs. Zeker. Elke Nederlandse sporter die naar, uh, naar Londen gaat, heeft op dit moment dit regime. Hoeveel sporters zijn er betrapt vorige keer? Uh, in uh, Beijing waren het er acht tijdens de spelen. Acht? Ja. Acht in totaal? Ja, acht in totaal op uh, 4800 controles. Dat is uh, iets van uh, anderhalf mil, geloof ik. Je kan je afvragen, wat gaat er mis? Of zijn ze allemaal zo braaf, al die sporters? Um, ik denk dat het overgrote deel gelukkig heel erg braaf is. Uh, de gedachte dat, uh, dat, dat sporters uh, massaal pakken, dat klopt gewoon niet. Uh, en de laatste jaren steeds minder. Um, maar er blijven er altijd tussendoor lopen. En daar zitten de, als je naar die acht kijkt, uh, is het een heel wisselend beeld. Het zijn verschillende sporten, het zijn verschillende stoffen. En dat betekent ook dat je niet echt van een, laat ik zeggen, van een organisatie of een tendens kan spreken. En dat zijn individuele gevallen. Maar of zijn het gevallen, zijn het gevallen, is er een nieuwe soorten doping die gewoonweg nog heel moeilijk opgespoord kunnen worden? Dat kan altijd, want wat je niet weet, weet je niet. Dat nee. is natuurlijk zo. Um, tegelijkertijd, we zitten veel meer dan vroeger uh, kort op wat er, wat er aan het verschijnen is. Vooral door betere samenwerking met de farmaceutische industrie. En er is eigenlijk maar heel weinig wat we niet kunnen vinden. Um, er kunnen er altijd dingen zijn. En het kan altijd zijn dat er achteraf van ons gezegd wordt... toen speelde dit of dat... Uh, maar eigenlijk geven we daar heel weinig kans. Maar u zegt, de, waarschijnlijk wordt er, de, of dat is bewezen, de wordt minder gebruikt. Ja. Dan kan je ook denken, dan is al deze aandacht in zo'n open brief... is een beetje overdreven. Er wordt toch niet zoveel gebruikt. Nou, dat is wel een beetje, dat is wel het spannende, ja. Naarmate er minder gebruikt wordt, dat geldt overigens nog veel meer voor de Tour... Um, zou je ook mogen hopen dat de aandacht wat afneemt. En dat is niet het geval. Um, de aandacht en, van de media? Van de aandacht van de media, van het publiek. Uh, Ik hoop doping. dat hij hier minder wordt. Minder sluis? Ja. Op het moment dat er minder gebruikt wordt... zou het ook mooi zijn als dat in het beeld van het publiek ook wordt opgepikt. Ja, ja. En dat is niet het geval. Het, het, het valt mij op dat de media nog steeds zeer gretig zijn iedere keer. Belachelijk zelfs, wat mij betreft. Ja, maar want uh, u, u bent de biograaf van, van Marks Meest, daar ja, gaan we het ja. zo uitgebreid over hebben. U vindt het belachelijk, de aandacht? Of de, de, doping, nou, de dopingcontroles, als, als, vindt u in belachelijk? In bepaalde gevallen wel. Ik bedoel, ik mag heel graag weer verwijzen naar een paar jaar geleden... van Tom Boonen, die had een, coke, een snuifje kook genomen. Dat stond meteen twee keer op de voorpagina van de NRC... Er hoeft maar iets te gebeuren en iemand is zogenaamd betrapt. Dat gaat allemaal meteen bij de krant in en zo. Ik vind het echt uh, nog steeds zeer overdreven allemaal, ja. Maar dan vooral de aandacht van de kant van de media dan? Ja, van de media, maar ja goed, van de dopingautoriteit is misschien ook wel iets te zeggen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar wat het strenge regime nou inhoudt waar u het net over had. Uh, het aantal controles is uh, aanmerkelijk groter dus. Ongeveer een, uh, nou 25% meer dan bij de vorige spelen. Uh, bovendien wordt het aantal stoffen waarop gezocht wordt dus ook weer uitgebreid. Uh, dus dat betekent dat elke test als het ware nog breder is dan die tot nu toe geweest is. Ja. Maar die, en die whereabouts, dat vind ik toch ook. Vind ik heb het altijd, altijd belachelijk ja. gevonden ook. Je, je, Kraakzinnig, nou je... je moet iedere dag opgeven waar je bent. Het is toch waanzin. Elke uur van de dag, toch? Niet elke uur van de dag, nee. nee. Eén uur, één uur per dag is, is scherp. Uh, en voor de rest gaat het gewoon een wedstrijd, een trainingsactiviteit ah. die je moet doorgeven. Maar er wordt natuurlijk heel veel over geklaagd. Ja. Sporters zeggen ook inbreuk op mijn privacy, ook buiten, hè, buiten de, de wedstrijden om. Ja. Ja, het is absoluut niet iets populairs. En uh, dat begrijp ik ook helemaal. Uh, het spanningsveld is natuurlijk... als je effectief wil kunnen controleren, moet je mensen kunnen vinden. Uh, als je mensen moet kunnen vinden, dus moet ik weten waar ze zijn. En uh, Het is een voortdurende spanning tussen hoeveel inspanning... aan de ene kant moet je plegen om het probleem op te lossen... en aan de andere kant hoeveel ruimte heeft... en uiteraard recht heeft elke sporter op zijn eigen privéleven. En is dat het goede evenwicht, dat is een, een eindeloze discussie. Uh, de groep waar het nu voor gaat, in Nederland, zijn het over 300 sporters. Um, dat is in ieder geval de absolute top van de Nederlandse sport. En op dit moment vinden wij het een maatregel die in ieder geval bijdraagt aan de effectiviteit van het systeem. Ja, maar u bent van de anti autoriteit, ja. dus dat begrijp ik wel. Dat dat er is natuurlijk altijd, de, als, als er weer over doping wordt gevraagd... de vraag die opkomt, voor wie doet u het, het testen? Is dat voor de sporters? Is dat voor absoluut, het publiek? Absoluut. Um, kijk, de sporter heeft het recht op een schone sport. Uh, doping is tegen. Maar dat is doping toch is... zijn eigen verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen? Ja, maar de verantwoordelijkheid van een ander heeft hij niet in de hand. Dat is dan juist het probleem. Um, de grootste aanhangers die wij hebben zijn mensen in die in de jaren tachtig in sporten zaten waar ook de DDR in uitkwam. Mensen die geen schijn van kans maakten, eenvoudigweg omdat ja. er verschrikkelijk vals gespeeld werd. Dat zijn echt onze, ik zal maar zeggen, dagelijkse fans. Uh, waar het om gaat is dat als een sporter het zelf netjes wil doen, volgens de regels en vooral ook gezond, dat hij daar ook het recht toe heeft. En dat recht kan hem worden afgepakt door zijn medesporters. Waar het ons om gaat is dat wij het proberen een evenwicht te vinden tussen aan de ene kant het recht op schone sport en aan de andere kant onder andere het recht op privacy. En ieder kan een mening hebben of dat evenwicht goed gevonden is. Dat, dat is helder. En dat zal ook helder zijn dat ik vanuit mijn rol... Eh, doping een echt serieus probleem vind. En ook vind dat er echt hard tegen moet worden opgetreden. Maar ik ga natuurlijk nooit beweren dat een werkboudsregeling iets is wat we met veel enthousiasme uitvoeren... of wat met veel enthousiasme ontvangen wordt. Ja. Meneer Sluis, um, u schrijft... Uh, het meest gehoorde commentaar op Mart Smeet... is dat hij maar nooit iets zegt over doping. Ja. Hoe ziet u dat? Nou ja, vroeger heeft hij dat wel gedaan. En het is een beetje minder geworden. Zo is het gewoon. Toen hij, toen hij bekendmaakte dat Joop Zoetemelk, dat was in 1979, iets gebruikt had. stond het land op zijn kop, want Joop was heilig. En uh, wie, wie durfde er wel aan Joop te komen? En dat was dan smeeds. En er, hij, heeft zijn... no hij heeft nog een paar keer van die dingen gehad. En dan op een gegeven moment uh, dacht hij: van uh, het is wel mooi geweest. En uh, hij is, uh, het kan hem, kan hem niet zoveel schelen, geloof ik. Nou ja, wat ik een beetje begrijp uit, uit, de, uit de biografie ja. is dat hij nu zegt. Um, voor een beetje de vraag die ik net opwierp... voor wie zou ik het eigenlijk bekend moeten maken? Doe, wie doe ik, er een, doe ik er goed mee? De sporters, de kijkers, ja, nou dan ja, hou ik het maar voor me. Ja, maar hij, kijk, hij, het punt is, hij, hij weet wel dingen... maar hij kan het niet bewijzen. Dat is ook voortdurend zijn, uh, zijn uh, verdediging, zijn argument. Ja, ik, kan, ik... ik kan hem daar wel in volgen. Als ja, je, je, anders, echt, als als je het... echt wil bewijzen... Dan kom je met die, hele, met die dikke boeken van, uh, hoe heet het ook alweer... die Franse meneer, en, uh, die goed, dan een paar is jaar te achter bewijzen, Armstrong ja. aangaan. En dan moet, moet Maart Smeetsen, dat die sportcommentator is... sportpresentator is, die moet dan die dingen allemaal gaan Aha. uitzoeken. Meneer dat kan Rang, gewoon niet. Weet u ook meer dan u kunt bewijzen? Zeker. U, u weet van sporters die gebruiken, waarvan u het tot nu toe niet heeft kunnen aantonen. Absoluut, ja. Wie zijn dat? Ja, dat is een goede <laughs> vraag. Natuurlijk, ja, dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons hier in Nederland. Dat is een, een mondiale iets. Je hebt eigenlijk altijd uh, een, een groep, en die kan groter en kleiner zijn... waarvan je in principe weet of vrijwel zeker weet... Ja, en hoe weet dat je dat dan? Nou, omdat je toch over een hele hoop gegevens beschikt... die, uh, die een samenhangend beeld geven. En waarom kan je het dan niet bewijzen? Omdat je het net niet over het bewijsdrempel heen krijgt. Dat De is bewijsdrempel, een bewijsdrempel is hoog. bewijsdrempel. Nou ja, bijvoorbeeld, je ziet dat uh, uh, in het laboratorium... Uh, bijvoorbeeld voor een aantal stoffen grenswaarden gehanteerd worden... Uh, en je ziet bijvoorbeeld structureel dat, uh, dat daaronder gebleven wordt, maar dan ook net eronder. Ja. Het zijn dat soort dingen, maar het kan ook allerlei andere informatie zijn: omgevingsinformatie, gedragsinformatie. We weten vaak een hele hoop. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat we daadwerkelijk voor een testcommissie er ook doorheen krijgen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Terrence Clemens Jackson Brown, you are a friend of mine. Behalve wielenkampioenen blijkt Sint-Willembrod... ook een Nederlands kampioen make-up artist te hebben. Sascha heet ze. En we ontmoeten haar samen met haar opvallende vriend... Stefan in hun salon. U luistert naar de Radio 1 Sportszone. Willembrod is wielersport. De Oranje Soap. Nou, ik moet een uh, klein stukje gaan, uh, gaan opknappen. Nou ja, ik heb uh, vier uh, sterren laten zetten en die zijn niet echt helemaal uh, strak. Kijken of we er iets leuks van kunnen maken. Maar ja, het is een datum met heel veel betekenis en dan is het jammer dat er zoiets mee gedaan wordt. Ja, het zijn gewoon uh, ja, vier overleden. Uh. In de Dorpsstraat tussen kledingwinkels, een slagerij en een snackbar... springt de make salon van Sasha en de tattoo studio van Stefan er zeker uit. Net zoals de eigenaren opvallen tussen de Willeborders. Ik zelf woon hier al wel uh, heel mijn leven eigenlijk ik kom oorspronkelijk van Breda. En, uh... Ik ook oorspronkelijk van Breda, maar ik heb uh, hiervoor uh, negen jaar in Amsterdam en uh, Almere gewoond. Dus... Maar uh, uiteindelijk weer terug, uh, terug naar waar ik vandaan kom, zou ik maar zeggen. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. Dat, uh, dit, dit, dit is wel mijn, uh, mijn eindbestemming. <laughs> Gewoon hier in het dorp. Ja schrijven Dan begin jij maar. Hè? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend lekker ding. Ja, Stef heeft een lange sick en een hanenkam. En een lang haar en een hoop tattoos. En ja, dat is ook gewoon een lekker ding, natuurlijk. Ja, dus ja, dat val je wel op. Een gat in mijn oor. Oh ja, een groot kat in je oor. Twee centimeter. Oh ja, ik heb hem wel eens gezien. ja. Ik heb er niks van. Ik denk wel, komt kom. die wel hier terecht, maar ja. En dat is een vreemde, die komt niet van deze kant. het niet doet dat tatoeëren. Ja, dat is iets apart, hè. Je past ertussen en als je er niet tussen past, dan gaat dat ook niet meer lukken, denk ik. Ik denk dat het een stuk minder is dan een paar jaar geleden. Toen, toen was het echt heel erg. Uh, als je dan uh, fijn aan het dorp kwam, dan, uh, dan was het eigenlijk al foute boel. Maar tegenwoordig zie je zoveel variatie op het dorp ook. Dat ze kunnen niet anders dan accepteren. Dus het wordt allemaal wat makkelijker. Ja, ja. Toen, toen ik in Amsterdam vertelde dat ik hierheen ging, toen vroegen ze me of ik hier met kogelvrij vest rond moest lopen. Dus... Oh. <laughs> het heeft een naam. Ja, ja. het heeft een naam. Ja, en, ja, en, is uh, het is, uh, is beroemd en, en berucht misschien, maar als je hier eenmaal zit, nou ja, wij merken er niks van. Dus het is alleen dat als er al iets gebeurt, dan wordt het best wel groot uitgemeten in de krant, terwijl er overal wel wat gebeurt. Dus ja, dat is het eigenlijk maar. Ik ja, kan me een beter dorp voor. uh, voorstellen. Ik, ik zou hier niet weg willen. Er komt het gaat van, van jong tot, tot, ja. uh, tot huisvrouwen. Uh, ik heb pas ja. voor de politiek gewerkt. En uh, het zal niet geen namen noemen. Maar er zaten ook mensen bij met tattoos. onder een 3 uh, d pak. Dus uh, ja, ik bedoel, dat, dat hoe moet ik dat zeggen. Nou, is het niet verwachten, maar uh, D66 misschien? Ja. Ja, ja, ik heb wel flink gepleit voor meer tattoos in de politiek. Maar... Uh, ja vonden ze eigenlijk ook allemaal wel, want ze zeiden ook wel van joh, het is toch uh, heel normaal, dus waarom niet? Maar ja, dan zeggen en doen. Wie weet wie je nog binnenloopt bij Sasja en Stefan. Ze hebben in ieder geval grote plannen: een heus beauty- en tattoo-center in sint willebord Dan uh, komt er een uh, kinky kapper bij, een nagelstilist, een uh, schoonheidsspecialist en, uh, en meerdere tatoeëerders, zodat we complete pakketje hebben eigenlijk. Dus, en dat moet allemaal in willen gebeuren, want uh, wij vinden dat het ook gewoon in het dorp kan en uh, waarom niet? Morgen het aangrijpende verhaal van Kees. Hij moet zo snel mogelijk een pacemaker. Dat, dat zenderje dat ik bij me heb, hebben ze gewonnen aan mijn aard. Snachts vier keer de stoel Luister voor het hele verhaal naar de oranje soep. Op Radio 1 ik Op radio 1.nl kunt u oude afleveringen terugluisteren. De oranjestoop wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Nu de hoofdpunten van het nieuws gelezen door Jan van der Putten. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 20% meer huizen verkocht dan in het eerste kwartaal. 20% is een sterkere stijging dan normaal, zo vroeg in het jaar. De NVM is blij met de opleving, maar volgens de makelaar is van een structurele verbetering van de woningmarkt nog geen sprake. In Frankrijk zijn zeker zes bergbeklimmers omgekomen door een lawine. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de mont Montmody, op de grens met Italië. Die berg ligt ten noorden van de Mont Blanc. Bij de lawine raakten verder zeven mensen gewond. En de politie zoekt nog naar een aantal vermisten.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 En in het oosten van Pakistan hebben de Taliban negen agenten in hun slaap geschoten. Negen anderen raakten gewond. De schutters reden in Lahore op drie motoren een binnenplein op... van een huis waar agenten in opleiding woonden... openden de slaapkamerdeuren en begonnen te schieten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In de regio Amsterdam staan nog files op de A8 naar Amsterdam. Drie kilometer voor knooppunt Koenplein. Langer is de file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen knooppunt Holendrecht en meer Negen kilometer na een ongeluk. Je kunt het beste bij knooppunt Holendrecht ombreiden over de A2. Stukje A10 en dan de A4. Op de ring Amsterdam, de A10, staat tussen Kadoel en knooppunt Koenplein. Drie kilometer. En door nog een file op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen de knooppunt en Valberg en Eeuw. 3 kilometer. Dit is de Radio1 Sportzomer. Gisteren verscheen de biografie van Mart Smeets. We praten zo met de schrijver Kees Luis En nieuws over de huizenmarkt dat zo meteen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. She work your girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's bout do, the dole. Doing thing right on the floor. And Money, money she making. Look at the way she shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lust for her? Don't crazy faces.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 With the glove all lazy, spotlines don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying.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 to the counters of my kitchen You ride in front of me. Eo Technology Milo. Eindelijk valt er een lichtpuntje te melden over de huizenmarkt. In het tweede kwartaal, kwartaal werden 20% meer woningen verkocht... dan in het voorgaande kwartaal. Maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars zojuist bekend. Maar toch is er geen sprake van structureel herstel. Volgens verslaggever Jeroen Schutijzer, die hoort u in gesprek met de voorzitter van de NVM. Gerrit Hukker... Plus 20 procent, het wordt eindelijk eens tijd voor koffie met taart. Ja, dat vonden wij eigenlijk ook. 20 procent, dat hebben we de afgelopen jaren niet meegemaakt. Van het ene kwartaal op het andere kwartaal. Dus dat zijn op zich mooie cijfers. Maar achter die, dat mooie kwartaal schuilt nog steeds een, uh, een neergaande trend. Want hoe is die trend? Nou, de trend is toch uh, dat er minder woningen worden verkocht... en dat de huizenprijzen nog steeds blijven dalen. En dat is natuurlijk slecht nieuws... Voor, uh, ja, voor verkopers. Uh, goed nieuws voor kopers, maar slecht nieuws voor verkopers. Want als we uh, dit afgelopen kwartaal vergelijken met een jaar geleden... zitten we toch nog steeds in de min? Precies. Uh, we hebben ongeveer een procent of twee minder verkocht... dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Uh, dus 20 procent ten opzichte van een slecht eerste kwartaal... een dramatisch eerste kwartaal is natuurlijk op zich prima. Daar hoort gebak bij. Hoe komt dat, die 20 procent stijging? Nou, Die 20% stijging heeft alles te maken. En die hebben te danken aan de overdragsbelasting. De overdragsbelasting zou er 1 juli afgaan. Kopers die geïnteresseerd waren in de markt... zeiden van nou, ik haal mijn aankoop nu wat naar voren. Want stel je voor dat het plan doorgaat... en ik koop na 1 juli een woning, betaal ik ook weer 4% meer. Daar schiet u allemaal niet zoveel mee op he, met dat geschuif... Nee, nee, dat is ook uh, typisch de markt van de afgelopen drie jaren. Uh, de woningmarkt wordt gestuurd op incidenten, op, uh, op, op slechte voornemens. Dus dat betekent dat de ene keer kopers zeggen... van, nee, ik maak nog maar gebruik van koopsubsidie en startersleningen. Ja, en een kwartaal daarna zijn die afgeschaft... en zie je de markt weer in elkaar, sodemieteren, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dus, en dat is, dat is ons lot, dat is de markt, daar zullen we het mee moeten doen. Steeds meer verkopers die kiezen eieren voor hun geld... en zetten hun huis te koop voor... Tienduizenden euro's minder. Ja, verkopers die denken van een de markt die nog in beweging is... en waarbij de prijzen wellicht nog dalen... ja, kan ik beter nu slikken? Het is puur een strategie, waar ben ik beter mee uit? Nou, en je ziet dat veel verkopers zeggen van... nou, ik heb geen zin om een jaar, twee jaar te koop te staan. Ik zet hem nu scherp in de markt. Dan maak ik meer kans om een koper te verleiden in deze woningmarkt. Want het helpt echt... Het helpt echt. Een op de vier woningen wordt ook daadwerkelijk binnen drie maanden verkocht. Maar als verkoper is het gewoon uh, kiezen. Uh, genoegen nemen met tienduizenden euro's minder. Ja, maar er is ook nog een andere vergelijking. Hè. We verkopen ook heel veel mensen die nog in het gulden tijdperk gekocht hebben. En als je ziet dat die dan nog vijf, zes, zeven keer uh, meer opbrengst maken dan waar ze ooit die woning voor verkocht hebben. Dan is het ook maar een virtueel verlies. Hè. Hoe lang duurt dat dan nou nog, dalende huizenprijzen? Nou ja, er is altijd zo'n gezegde van we hebben zeven uh, vette jaren en zeven magere jaren. Nou, volgens mij hebben we wel dertig vette jaren gehad op de woningmarkt. Dus me dunkt uh, dat, dat we zeven magere jaren gaan krijgen. Uh, nou, we zijn nu ruim halverwege. Dus dat betekent toch dat we nog een aantal jaren met deze woningmarkt uh, te maken zullen hebben. Uh, de toekomst van die huizenmarkt is ook sterk afhankelijk van uh, de politiek in Den Haag. Uh, verkiezingen op 12 september. U geeft geen stemadvies. Maar ja, links, rechts, door het midden. Wat zou voor die huizenmarkt het beste zijn? Er ligt al een plan van zowel de eigen woningbezitters... zou je kunnen zeggen, de makelaarsverenigingen... en corporaties en de woonbond. Dus er ligt een prachtig aanbod om de woningmarkt... met een breed draagvlak te hervormen. En met hervorming het gaat het om draagvlak. En de woningmarkt is nu een volledig gescheiden markt. Huur en koop. En dan gaat het om draagvlak en samenhang. Dus door het midden, zou ik zeggen. Jeroen Schutijzer in gesprek met Ger Hucker. Gemiddeld wordt een huis nu voor dus 215.000 euro verkocht... en vier jaar geleden was dat nog ruim 250.000 euro. Je houdt van hem en vindt hem een weergaloze televisiemaker... of je vindt hem een omhooggevallen aanstellerige kerel... die vooral zichzelf graag hoort praten. Ik heb het over Mart Smeets. Over hem verscheen gisteren een heuse biografie geschreven... door journalist Kees Sluis. Klopt het wat ik tot nu toe gezegd heb, Kees? Ja, dat klopt wel aardig. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat weet je zelf toch. Hij roept uh, inderdaad uh, tegenstrijdige gevoelens op. Ja, door zijn uh, figuur, door zijn, uh, vroeger al, door zijn uh, brutaliteit op het scherm ook. Wat ik vaak heel leuk vond. Uh, dan ging die, uh, ging die uh, mensen uh, motor en uh, motorsport uh, en, uh, autosport, uh, liefhebbers epateren. Door uh, te zeggen van jongens, uh, dan gaan we weer lekker met de dinky toys. Vroom, vroom. Ik vond dat heel leuk. Oh ja, ken je lang. Ik ken hem. Nee, ik had hem een paar jaar geleden had ik hem een keer geïnterviewd... voor een groot portret in het uh, prachtige sporttijdschrift uh, Achilles. En dat was de eerste keer dat ik hem uh, ontmoette. En hoor je bij de fans of bij de haters? Ik ben, hoor bij de fans. Is ja. dat een uh, goede uitgangspositie om zo'n biografie te schrijven? Zeker. Want? Anders wordt ja, het wel heel lastig, waarom, lijkt me, me vooral. <laughs> ik probeer natuurlijk uiterst objectief te zijn. En ik heb een heleboel mensen gesproken, ook om hem heen. Zoals je hebt gelezen. Zeker. En uh, die zijn lang niet allemaal uh, altijd blij met nee. mij. Is het beeld veranderd voor jou tijdens je onderzoek, zal ik het maar even noemen? Mm, ja, wat voor beeld had ik van tevoren? Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Hij ah, was wel enthousiast. Dat... En ik vond ja. wel dat hij... Die... Ja, ik, zag wat dat. ik dacht van, nou, af en toe als die mensen interviewden van... ja, dat doe je niet zo handig, of dat had beter gekund. Meer, meer dat soort, in de details. Maar als ik hem zo bezig zag, en hij heeft ook mooie films gemaakt... en zo, over Armstrong en weet ik veel, allemaal, nog Zelingers. Dat, dat vindt hij het echte werk, hè? Dat vindt hij het echte werk, ja. Het presenteren, ja. dat is wel mooi, maar het gaat om het maken van filmpjes. Ja, maar ja, goed. Ja, ja dat is zo, dat vindt hij, ja. Hoe, hoe ging maar het Hij contacten? kan het heel makkelijk zeggen, natuurlijk. Hè, als je zo'n goede presentator <laughs> ja. bent. Ja. Hoe ging het contact met hem? Uitstekend. En dan kwam u daar gewoon thuis en dan vertelde hij van alles. Ja, ik heb daar een aantal uh, hele lange gesprekken gehad. Uh, in Haarlem uh, bij hem over de vloer. En dan vertelde hij uh, heel veel. Zeker. Alles, heel, heel gastvrij. Allemaal in uh, uitstekende harmonie. Ja, altijd. Ja, maar ik heb. Hoezo? Zou hij boos op mij moeten worden? Nou, hij is, oh. misschien, hij is misschien af en toe. Een paar keer even licht ontstemd geweest. toen de eerste versie er lag. en die wij die, die, en wij die uh, aan het becommentariëren waren. of liever hij die becommentariëerde. waren dingetjes die ik uh, soms verkeerd had geïnterpreteerd. in die eerste versie. Want de een, een, een bijvoorbeeld Rijtsma die roept iets. over een bepaalde situatie. van twintig jaar geleden. en Mart herinnert zich dat heel anders. Ja, dan uh, wordt hij even driftig of... Nee, niet driftig, maar dan zegt hij even van... Ja, maar dat is helemaal niet zo. Want die reitsma was er volgens mij helemaal niet bij. Dat soort dingetjes. Ja. Maar dat gaat dan over de tekst. Maar verder, in persoonlijk... Nee, Mart is een alleraardigste man. Maar soms ook moeilijk om mee te werken. Ja, maar niet, met mij niet. Ik heb er niks van gemerkt verder. Nee. Heeft, heb je grote ontdekkingen gedaan, vind je zo? Want het is natuurlijk een hele bekende Nederlander... die heel veel interviews heeft gelezen, ge, gegeven in zijn leven. Was ja. er nog iets nieuws te vinden? Ja, dat moeten eigenlijk de lezers beoordelen. Ik, gisteren stond er een prachtige twee pagina's in de Volkskrant... van Paul Onkenhout. die schrijft dat er geen onthullingen in zitten. Nee, er zitten geen grote onthullingen in het boek. Maar ik denk wel dat er een heleboel mensen... eigenlijk heel weinig van Maart weten. Die kennen hem van televisie. En er zijn ook mensen die interviews lezen. Maar die vergeten dat allemaal weer. En dan lees je zo'n boek van 288 pagina's. En dan komen er allerlei dingen in naar voren die de mensen niet weten. Absoluut. Nou ja, vooral over zijn privéleven. Daar wist hij helemaal niets van. Even voorbeeld. Dat noemt hij zijn grote falen. Tenminste, zijn eerste huwelijk. Ja, ja, ja, ja. En daar is hij openhartig over geweest tegen u? Daar is je openhartig over geweest tegen u? Zie want ja. wat blijkt daar vooral uit, uit dat verhaal? Nou, dat hij het nog steeds verschrikkelijk vindt dat het stuk is gegaan. Maar, 19 hij, maar, jaar maar hij moest naar Karen, zegt hij. Dat is zijn huidige vrouw. Zijn huidige vrouw, vanaf 1980. Een heleboel mensen weten ook niet beter, ook uit zijn omgeving. Die wisten ook niet beter of Karen was zijn vrouw toen al. Dus, uh, maar hij woonde toen nog heel lang, uh, als hij thuis was... Uh, in Amsterdam-Zuid. En dan kwam hij af en toe de trap opjokken. En dan hoorde zijn kinderen s'nachts en dan hoorde zijn kinderen hem uh, aankomen. En dan uh, volgende ochtend even gaan we een ontbijtje maken. En dan was hij weer uh, verdwenen. En soms ook weer voor een paar weken naar nou, Amerika, dit en dat. Hij was veel, vooral veel op stap natuurlijk. En, maar dat huwelijk heeft nog stand gehouden. Zijn eerste vrouw, Willemind heeft dat allemaal geweldig uh, gedaan. Maar ja, in 92 is hij uiteindelijk toch uh, opgestapt en naar Haarlem uh, vertrokken. Is het een aansteller? Het is wel een beetje een aansteller, ja. Waarin uitzicht dat? Oh ja, overdreven. Uh, overdreven doen. Uh, ja, uh, extatisch. Uh, maar ik vind het soms ook wel leuk, moet ik zeggen. Ja. U, u zegt het zuchtend. <lacht> Lachend en zuchtend tegelijk. Ja, maar dat, dat heeft niks met Mart te maken heeft niet weer. Te maken. Nee, nee, nee, mm. nee. Maar hij liep ook wel erg graag met een Mitella om als er nog niet zoveel aan de hand was? Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat zegt uh, Lindenberg ook. Uh, die, ja, die moest daar wel een beetje om lachen. En er waren wel meer mensen. Hè. Vond het, dat hoorde een beetje bij die show. Pleisters en. Dan uh, <lacht> was er weer iets uit de lucht gevallen. Net toevallig op zijn arm. En dan. Uh, nee, dat vond Mart wel <lacht> mooi. Ja. Maar wat is dat? Ja, wat is dat? Een beetje aandachttrekkerij heeft hij namelijk ook wel. Maar dat heeft hij toch niet meer nodig, zou je zeggen? Hij vindt het wel fijn om in de aandacht te staan. Er komt er niet voor niks iedere dag naar veel naar allerlei radio- en tv-studio's. Toen hadden het, we hadden het daar een keer over. Ik zeg tegen hem van, maar, hou er nou eens mee op en zo. En dan zei hij van, ja, oké, okay, ik doe het ook niet meer. En de volgende dag, bij wijze van spreken... zat hij alweer bij me ja. weet je wel. Dus dat is er niet uit te krijgen. En hij is ook echt bang dat, dat op een gegeven moment... niemand hem meer belt, hè? Ja, daar is hij wel een beetje bang voor. Maar Terwijl... daar hoeft hij helemaal niet bang voor te zijn. Ik bedoel. Uh, hè? Is dat dan toch een vorm Met... van onzekerheid? Diep, ergens diep wel. Maar het is totaal. Uh, oh, tot, totale onzin natuurlijk. Iedereen komt er wel op hem af. Hij is een beetje bang dat hij. zogenaamd afgedankt wordt. Oh, ze, gaan willen, ze danken me af bij de nos en dit en dat. Dat heeft hij dan wel eens geroepen. En dan zegt Jans maar ook van. Ja, een smeeds uh, die. Uh, die. Uh, die blijven ze bellen. Die blijven ze gewoon ja. bellen. En maak je niet zo druk, man. Het uh, komt allemaal prima voor elkaar. Is het vermoeiend maar wil natuurlijk om hem te zijn? Hard door blijven werken, dat is ook het punt. Wat? Is het vermoeiend om hem te zijn? Denkt u? <laughs> ik denk dat hij het. Ik denk het niet. Nee, er zit heel veel energie in hem. En uh, hij doet niks liever dan uh, s ochtends vroeg opstaan, aan een column beginnen. En tot uh, de hele dag werken van alles en nog wat. En dan uh, s avonds laat of midden in de nacht naar ESPN lekker naar handballen kijken, oh, ja. basketbal En dan wordt hij om vier uur uh, midden in de nacht wakker met zijn bril op zijn neus. En dan gaat hij weer echt slapen. En dan wordt hij om zeven uur weer wakker en dan gaat hij weer naar zijn volgende column. Of, uh... Zo gaat dat. Helemaal, Ram, heeft u wel eens, uh, veel contact met hem gehad? Nee, zeker niet veel. Nee, we hebben elkaar wel eens ontmoet. En uh, af en toe kruisen we elkaar op de radio kruisen we elkaar? Ja, in de zin dat, dat er dan een interview op afstand is... waarbij hij een mening heeft en ik een mening heb. En komen die meningen vaak overeen? Over doping met name? Um, nou, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk... omdat hij zich daar niet heel uitdrukkelijk over uitlaat eigenlijk. Dus dat kan ik geen eens ja of nee op zeggen. U weet niet of u op dezelfde manier naar sport kijkt als hij? Wat hij erover gezegd heeft, is in ieder geval... dat hij zijn sportplezier er niet door laat bederven. En dat geldt voor u wel? Ik probeer dat ook niet te laten doen, maar ik heb het misschien iets moeilijker. <lacht> En komt dat omdat u meer weet of omdat u anders in elkaar zit? Um, ik denk allebei. Ik geloof zeker niet dat ik op, op Maat Smeens lijkt, uh, Ook niet wat ik hier hoor. Um, um, wat is dat anders aan u dan aan Maat Smeens? Um, nou, ik vind het uitstekend om, de, om in de anonimiteit uh, te zitten. En uh, zodra ik hier, hiermee klaar ben met dit werk... dan verdwijn ik gewoon weer helemaal uit beeld. En dat vind ik geweldig. Ja. Uh, Kees, werkt hij, wordt, wordt zijn werk zijn dood, denk je? Ik denk het wel, ja. In zekere zin hoopt hij dat ook. Hij heeft hij meermalen gezegd. Half schertsend, uiteraard. Maar uh, ja, dat, uh, dat die is het wel. Maar de mensen om hem heen zijn ook uh, bezorgd. Hij mag alweer een tijdje niet. Hij nog wel eens, hè, kun je je voorstellen. Met, uh, met Karen een paar keer in de week, maar dat heeft ze hem nu verboden... want ze is bang dat hij uh, op een gegeven moment uh, dood uh, neervalt. Dus uh, ja, en en hij heeft zou het wel dus zelf... aan zijn hart gehad en ja. zo. En, uh, hij zou dat zelf wel mooi moet... vinden, zeg je, als hij gewoon tijdens het werk overlijdt. Ja, dat zou hij wel mooi vinden, ja. ja, ja, ja. En farmer pourvu qu'elle soit douze. De Radio 1 Sportzomerkolom. Vandaag lieve van Radio 1 collega Joost Deertmans. Het is vakantie. U gaat op reis. Tenminste, dat doen 11 miljoen landgenoten. Er is voor gespaard, crisis of geen crisis. Bestuurders van Nederland reizen ook de aardbol af. Maar helaas gaat dat uit de algemene ruif. En als ze daar nu wat mee zouden opschieten... dan zou ik er niet de minste moeite mee hebben. Politici reizen doelloos de wereld rond. Het stond in het blad Elsevier en het artikel beschreef een wereld... waarin honderden regionale en lokale bestuurders in het vliegtuig stappen... op weg naar verre orde. Zonder doel, zonder strategie en na terugkeer ook zonder evaluatie. Waarom doen bestuurders dit? Gewoon omdat het kan. Hoe betalen ze dat? Nou gewoon met euro's van de belastingbetaler... Ik ben het met oud-minister Gerrit Salm eens dat van alle gemeentebestuurders... alleen die van Amsterdam en Rotterdam iets in het buitenland te zoeken hebben. Wist u dat een gemeente als Enschede negen zustersteden heeft... verspreid over de hele wereld, van Nicaragua tot Indonesië? Zal de Enschedeenaar hier iets van merken? De gemeente Leiden doet het dan nog heel bescheiden... met zijn zustersteden in Torun, Jukalpa, Buffalo City, Krefeld en Oxford... Kijk zelf eens op TwinCities of stedenbanden.nl waar uw eigen gemeentebestuur naar onderweg is. Het is met zoveel uitgaven in de publieke sector. Zou men de kosten ook maken als men persoonlijk verantwoordelijk was voor het terugverdienen ervan? Toen ik nog in de Tweede Kamer zat, kwam in het presidium eens een keer het verzoek binnen... om met een delegatie naar Zuid-Afrika te vliegen om de brandweer van Johannesburg te bezoeken. Wie wil mee? Acht vingers gingen de lucht in. Tot op bleek dat het een vergissing was. Het ging om de ontvangst van de Afrikaanse delegatie in Nederland toen waren er met grote moeite nog drie Kamerleden te vinden. Conclusie, het reisje is vaak belangrijker dan het doel. Er is nog een uitspraak van een oud-minister die ik graag aan u voorleg. Een politieke functie is als een geleende fiets. Het is er een van Ronald Plasterk van de PvdA en oh zo waar. Plasterk bedoelde in feite, het is niet jouw baan en jouw zetel. Het is een fiets waarop jij tijdelijk mag rijden. Zo is het ook met budget... Het is niet jouw budget als bestuurder, als minister of als woningcorporatie. Het is gemeenschapsgeld waar je mee om zou moeten gaan als was het je eigen geld. En of het nou het met gouden wc-brillen omgebouwde UWV-kantoor is, een miljoenenfeestje voor VNG-bestuurders, een geplande fitnesszaal in de Tweede Kamer of het zoveelste doelloze reisje rond de wereld. Je vraagt je eigenlijk af waarom er niemand in de spiegel kijkt en zegt Doe eens even normaal, man. Al dus Joost Eerdmans, morgen de column van Cabaretier en schrijver Johan Frits. Bij ons nog de gast uh, Kees Sluis, biograaf van Mart Smeets... en Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Kunt u eigenlijk op vakantie deze zomer of zit dat er niet in? Ik ben al geweest en dat heeft inderdaad te maken met de Olympische Spelen... Uh, waar ik... Uh... Liever niet op vakantie bij een stad gebeurt. En bent u ook nog voor het EK geweest? Of kon u tijdens het EK wel op vakantie? Dat kon ik kon ook wel op vakantie. Ik had hem eigenlijk altijd wel op vakantie. Het gaat eigenlijk vooral om het feit dat als er wat gebeurt... er meestal wat persgevolgen zijn. En bovendien zitten zes van mijn mensen zitten in Londen. En de dus... Olympische Spelen is dan gevaarlijker dan de Tour? Het uh, is complexer vooral. Het is niet gevaarlijker. Uh, hoewel bij de Tour de laatste jaren er eigenlijk maar heel weinig gevonden is. Uh, en bij de Spelen tot nu toe komt er toch altijd nog wel een aantal uh, gevallen uit. Het probleem zal vooral zijn, mocht het toch... Uh, en... dus, wacht even, zegt u daarmee dat de wielersport uh, schoner is... dan alles wat er in Londen gebeurt? Nee, de, om, de omvang is natuurlijk totaal anders. Ik zeg dat in ieder geval de wielersport en zeker de Tour... Uh, veel schoner is dan over het algemeen... men er tegenaan kijkt. Je ziet ook dat tijdens de Tour eigenlijk amper zaken opduiken de laatste jaren. Daarvoor was het anders, hè. dat is helder. En elke zaak is er één teveel. Um, je weet gewoon 100% zeker dat er in Londen ook weer het een en ander gevonden gaat worden. Alleen we weten niet waar, wie en hoe. U spreekt vast wel eens dopingzondaars. Wat zeggen nee. die tegen u? Dat is heel wisselend. Um, voor zover men daar heel erg duidelijk over is... en dat, dat wil ook nog wel eens um, beperkt zijn... Um, ja, dan zit er toch bijna altijd iets in van de manier waarop het gekomen is. Het is een geleidelijk proces. Het begint soms met blessures... met uh, een belangrijke wedstrijd waar je moet aanhaken. Toen is wel eens, wel eens spijt aan u? Zeker, ja, ja, ja, ja, ja zeker. Um, Sterker nog, we hebben een, een paar mensen die echt uh, uitdrukkelijk meewerken met onze preventieprogramma's. Omdat ze heel graag willen voorkomen dat een ander in dezelfde positie terechtkomt. Denkt u dat Armstrong ooit spijt zal gaan betuigen? Als het bewezen wordt? Ja, als het bewezen wordt. En dat is dan ook precies waar het om gaat. Um, er zijn wel een aantal beroemde gevallen waarin dat gebeurd dus is. Ja, Sterker nog, waar jarenlang gevochten is. Waar hij tot op de bodem ontkend is dat er gebruikt was. En na de veroordeling er inderdaad toch uitkomt dat men er spijt van heeft. Goed. Maar is dat, spij? dat weten, spijt? Dat zullen we... Laat het misschien weten. Keesluis en Herman Ram bijna de Hartelijk Dag Cultuur Was. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisterenavond bingo'd in de plantje en dan heb ik 27 euro. En dan heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn WZ. Luister elke dag, s ochtends, rond 10 voor half elf. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. So Vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint Willebroort. Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of ze moeten wijdragen, hè? Nee. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Ah!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 Bekijk de online video op abn-amro.nl/beleggingsupdate. ABN Amro. De bank anno nu. Dit is Radio 1.